Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Pakistan zijn minstens 50 mensen om het leven gekomen bij verschillende aanslagen. En één daarvan was op een snelweg, vertelt mijn collega Davy Boerema. Er is een bus aangevallen, auto's aangevallen, vrachtwagens aangevallen... Op een snelweg, uh, mensen uit de regio Punjab, dat is een deelstaat naast uh, Balochistan, zijn ja, vermoord. Maar er zijn ook andere aanvallen gepleegd op politieagenten, op een politiestation. Uh, zouden meerdere politieagenten zijn bij omgekomen en ook omstanders. En er is een spoorlijn opgeblazen. Dat is allemaal de laatste 24 uur gebeurd in dus Balochistan. En de aanslagen zijn opgeëist door een terroristische groep die wil dat de regio in Pakistan waar ze vechten onafhankelijk wordt. Bij de grote Russische aanval vanochtend in Oekraïne... zijn volgens president Zelensky zo'n 100 raketten en 100 drones gebruikt. Er zijn vooral energievoorzieningen geraakt en de schade is volgens Zelensky groot. Hij roept via bondgenoten nu via Telegram op... om nieuwe raketten en ook luchtafweersystemen te sturen. De aanval lijkt de grootste in weken. Bijna alle grote steden in Oekraïne zijn getroffen. En voor zover bekend zijn daarbij drie mensen omgekomen. Goed nieuws dan voor het Formule 1-team Haas. Ze mogen zandvoort uit. Hun oud sponsor had beslag laten leggen op de spullen omdat Haas nog een bedrag naar hem moest overmaken na het opzeggen van het contract. Nou, het ging in totaal om 9 miljoen euro en het deel dat nog open stond is inmiddels overgemaakt. En dat betekent dat het team Haas nu door kan naar Monza... waar komend weekend de Grand Prix van Italië op het programma staat. En duizenden kinderen in het midden van het land... hebben hun eerste schooldag er zo goed als op zitten. Ja, kinderen van deze basisschool hadden er best zin in... al had de vakantie best wat langer mogen duren. Jammer, jammer maar wel ook weer leuk. Ik heb zin om mijn vrienden weer te zien. We een beetje grafjes uit te halen bij de juf van meester. Maar ook weer, ik vond het ook wel een beetje kort. Van mij mocht het best een weekje langer. Ik vind het wel leuk, want ik heb ook mijn vriendinnen en zo gemist. Als en de basisschool in het zuiden van het land ze hebben er alweer een week op zitten. Volgende week zitten kinderen uit het noorden van Nederland weer in de schoolbanken. Het weer en nog. De rest van de dag blijft het op de meeste plekken droog. Het is een graad of 21. Morgen begint zonnig. Later komt er meer bewolking aan. En wordt het ook weer iets warmer. 23 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hacht van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, tussen Zaanstad Koog en Knoopet Koenplein, 3 kilometer file Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen aangesloten het Velzen, 7 kilometer langzaam rijden. Bijna 10 minuten vertraging. En op de A10 Watergaasmeer, de amstel tussen Landsbeer en Amsterdam Oud-Zuid, 13 kilometer file, Kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Mm -hmm. Hey, hey, hey, hey, some Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn bol De is staat te zweten, iedereen moet eten De en uit de kwiet, missen wil je niet De Formule 1, -e. de Formule 1 -e. Ja maar... Toen we verleden jaar een uh, uitzending hadden... binnen, had ze ook een jingeltje uh, voor ons uh, ingesproken. En uh, ja, die heb je nou gehoord natuurlijk uh, van... Uh... Als ik in Zandvoort ben, luister ik altijd naar Rob en Benno en Richard... Ja, ja. met de uh, ZFM Race Radio. Ja, leuk hè. Ja, het helemaal, uit de de hoofd, hè? Ja, helemaal uit de hoofd, hè? Ja, helemaal uit de hoofd. Eén keer de tekst voor gezegd en uh, nou, ze, ze, in één take noemen we dat... Uh, werd het opgenomen en we hebben tot op de dag van vandaag nog plezier wordt. Zeker weten, Ria Valk, dankjewel. Ria, ja, Ria. Met, uh, Zandvoort, ja. de Formule 1. En daar zitten we midden in. We hebben de Q1 van de kwalificatie zijn we mee uh, bezig... We hebben nog 11 uh, minuten te reis. Lewis Hamilton op 1, Pia Street 2 en L'Estro op 3. Dat is op dit moment even uh, de stand, maar uh, er is nog niet uh, echt uh, flink gereden hoor. Dat gaat zo komen. Ja, precies. Het begint allemaal pas. Uh, we gaan uh, hierna uh, eerst even toe Eer fijne muziek draaien. Er is dus de afgelopen twee uur ook een beetje weinig van gekomen. En uh, Rob, anders uh, gaat hij in tranen naar huis en dat willen we niet. Um, dus we gaan dus, uh, straks nog even lekker muziek draaien. En dan gaan we uit, uit, het uit weerbericht eindelijk doen. Want we hebben toch weer, weer een kleine verschuivingen in het weerpatroon. Zoals de verwachtingen er nu bij liggen. Oké, okay, dat hoor je allemaal in dit uur Race Radio. Op de fiets naar Zandvoort Op de fiets naar Zandvoort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 Ik deur. Nou, dan we ik Nee, nou Amsterdam, als kanaal. Als ik dan, de kaart, zo zo, dan ik, ik wil al wie iedereen wil alles zien. De laatste mooie dag van de jongens, misschien. met de linten, dan is het Ik wil al de Maar achteraf het de maak gaat weer. Hij is zo fietsen en een beetje slim. Ban vol met binnen, ik heb jou niks te klaar. Wie dan mij baan, wie er mij baas, wie mij waard van de haven. Ik zal als zijn wel zo. En als je bij ons uh, meekijkt uh, op de webcam, dan zie je de vlaggen behoorlijk uh, wapperen uh, en Ja, ja. dat betekent dat er weer uh, wind aankomt. En dat betekent ook wel eens dat het weer uh, kan uh, gaan omslaan. Dus we gaan snel even naar het uh, weerbericht toe. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, tijdens dit uh, Formule 1 weekend is het weer natuurlijk heel erg uh, belangrijk. En, uh, ja, jij volgt dat een beetje Ben ook. Kan je het allemaal een beetje bijhouden... wat er allemaal gebeurt met uh, de weerfronten en dergelijke? Ja, dat is allemaal niet zo'n uh, probleem hoor. Het is, want het, ik heb het keurig voor me. En jij zegt, ja, het trekt aan, die wind. Dat okay. klopt helemaal. We gaan uh, nu in windkracht vijf boven zitten we en... Uh, rond uh, tussen 4 en 5 uh, loopt hij op naar 6 en dan hebben we rond 5 uur, dan is het, uh, gaan we van 26 graden naar 23 graden en dan rond 5 uur hier in Zandvoort, want we kijken heel lokaal, uh, zou het wel eens een drupje kunnen gaan regenen. Uh, er worden, zijn drupjes aangegeven en er staat nog droog. Er staat nog niet hoeveel millimeters. Dan om 6 uur uh, is het nog steeds droog volgens uh, de verwachtingen. Maar daarna rond 7 uur, dat is eigenlijk een uur opgeschoven... dan is de temperatuur gezakt naar 18 graden... en dan kunnen we 2 millimeter water verwachten hier in Zandvoort. En dan is de wind weer gezakt naar 4 bovenhoor, zuid zuidwest En dat is toch niet zo veel, 2 mm. Nee, dat is helemaal niks. niks, dus, niks ja. dat is, dat is en dat. dan zijn we aan het feesten met z'n allen Precies. in het dorp oh, op, dan op het circuit. Merk je helemaal niks Dan van. merk je er helemaal niks meer van. Nee. Nou ja, ja. En, mo en morgen maar 1 mm kans op zon uh, of regen bedoel ik. En uh, 19, 19 graden gaat dat worden met 80% kans op zon. Dus dat valt allemaal mee. En de mooiste dag voor volgende week is woensdag. 27 graden hier in Zandvoort. Nul water uit de lucht. Kijk. En, en kijk, een kijk. zuidoostenwind uit uh, met drie bovenhoor. Dus dat is uh, 90% kans op zon. Dus helemaal top. En ik hoor geluiden. Ja, ja, maar voordat we daar naartoe gaan, oh, nog even 5 minuten in uh, Q1 zitten we. Met Lewis Hamilton op dit moment op de eerste plek. Gevolgd door Lando Norris en onze eigen Max Verstappen. Hmm. En je hoort inderdaad een hoop Harry op de achtergrond. Dat is ja, de volgende gast: de volgende gast, Michel Bleken goedemiddag. Ja, goedemiddag. Michel, ja, jij zit... Ik hoop er dat ik jullie een uh, beetje goed komen staan, want het is verschrikkelijk heerlijk waar ik sta. Ja, en, en waar sta je dan? Ik sta in de pedalclub in de Tarsembo. Ah, kijk, we hebben een uh, we hebben live verslag vanaf het circuit. Wat boffen wij weer, Michel. Um, ja, ja, ja. Ben, ben je daar als VIP-gast? Dat denk ik wel, hè? Ja, ik heb de, de beste kaart die je uh, kan bedenken. <lacht> ook, uh, dat is mooi. Yes. Dus uh, dat is uh, wat mij betreft heel goed. Ja, ja. Maar ik denk dat ik deze allemaal gebruik. Goed zo, goed zo. Dat doe je helemaal goed, Michel. En hoe beleeft de familie Blekemolen het uh, DUS GP-weekend? Nou ja, heel leuk. Hè. Ik sta hier met drie kleinkinderen. En uh, ja, dus is uh, uniek wat we eigenlijk meemaken. Uh, ook de Perl Club. Hè, dat is een ruimte waar uh, van de kaartjes al heel erg veel kosten. Ja. met drie dagen 8500. Uh, oh. Zo oh. Niet dat niet als wij dat betaald hebben, natuurlijk. Nee. nee. Ik let toch op de kleintjes, moet ik moet naar de voetsbank. Ja. Dus eh. Uh, <laughs> Wat dat betreft uh, hebben we wel uh, ja, dankzij het circuit uh, hele goede kaartjes. Ja, ja, natuurlijk. Je bent ook een uh, trouwe afnemer van de circuitbaan. Dus uh, dat, uh, dat mag ook dan wel een keer. Ja. En, en, en Michael, uh, je zonen, uh, ik las Jeroen die, die, die doet uh, verslag, hè? Of is analist? Ja. Nou, ik ben morgen weer analist bij, uh, in het programma van de publieke omroep. Ja. we zenden rechts uit. Dus daar zet ik met je zoon. Oh, wat leuk! En, uh, ik doe de radio met uh, Louis Dekker uh, op de uh, Lapsplein. Oké, okay, ook nog. Jongen, jongen, jongen. En dan moet je de uh, is wat dat doet. En je zoen doet maar weer, uh, ook weer live uh, televisie op een andere zender. Zo, zo, zo, zo. En Sebastian, die heeft vrij af? Ja, Sebastian heeft een beetje, is een beetje teruggetrokken. Die had een medisch probleempje ook recent. Dus die is een beetje rustig aan het doen. Hij zit nu wel op het tribuno. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat is uh... en dan uh, familie, gezellig vanavond, uh, barbecue in villa Bleek in Aardenhout. Uh, als ik het weer bekijk, dan uh, ik heb net jou volgens mij het weerbericht uh, over vermelden. Ja. En volgens mij wordt het uh, vanavond uh, storm maar regen. Dus. Uh, ja. Ik. We gaan wel uh, bij de open aard zitten. <laughs> ik zou maar een pizzatje laten brengen. <laughs> ja. Oké okay, Michel, nou we houden je niet langer op, want het is inderdaad... Nou, ja, ik zit te kijken naar de qualifying. Naar de dus, uh, ja. ik zie nog steeds Hamilton, Norris en Stappen is nol, dus dat is de situatie. Ja, en, en wat is jouw verwachting? Gaat, uh, zal ja. Max het een beetje gaan redden? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Iedereen is een beetje negatief. Ja. Ik denk dat Max het gaat redden. Ja. Ze rijden gewoon nagenoeg even hard. Oké. Okay. Dus uh, als je nu ziet... Hamilton, je hebt een tijd. Hij is norens 2000 gedachten. En nu is uh, Stappen net aan het rijden. Ja. Oh nee, dus hij rijdt net... Michel piste. heeft twee uh, sector, en sector... 2 uh, code of uh, geel allebei. Dus hij gaat langzamer dan, uh, dan de vorige rondje. Verstappen. Sorry, ik heb het staan. Ja, nou, Verstappen gaat langzamer dan het vorige rondje. Dus ik ben bang dat hij zijn tijd niet verbetert. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Goed. Nee, maar hij staat de lopen derde, dus. Hij moet uiteindelijk naar q 2 en dat gaat het niet altijd. Natuurlijk. Ja, dit dus ja, is nee, dus nee, maar Q1, hè. Ik, ja, en je hebt helemaal gelijk, Michel, er zit echt bijna niks tussen, Dus uh, Max op uh, P3 en Hamilton op P1. Ja, echt uh, fantastisch. Ja, gisteren de tijd nemen 15 auto's binnen de seconde. Ja. Dus ja. hulde aan alle reglementwijzigingen van de laatste paar jaren. Om dat dit zo bij elkaar te brengen. Ja. En Michel, wat vind je van de, de organisatie van de Dutch GP? Ja, fantastisch. echt uh, respect voor wat ze hier allemaal op het hebben. Wat ze gedaan hebben. Uh, ook met uh, ja, autofrij uh, uh, toegang naar het circuit. Is dus, ja ook uh, heel mooi gedaan. Ja. Ook welkom hoe het moet. Ja, want jij bent ook organisator voor evenementen, auto, ook autosport. Je hebt je ja, eigen autosport evenementen natuurlijk. Dan, uh, ik denk dat je hart daarvan open gaat. Ja, absoluut. Uh, respect voor het. Ja, ja, ja, ja. En het is uh, mooi als Nederland dat zo uh, geeft iets zitten, miljoenen mensen nu te kijken. Ja, ja, dat is waar. Uh, ja, dat is toch een soort holland honderdpromotie. -promotie. Dat kun je niet voorstellen wat dat betekent in de wereld. Ja, dus Nee, daar hebben wij eigenlijk geen idee van, hè? nee. Nee, nee. Oké, okay, Michel. Nou, dankjewel en uh, veel plezier ja. daar in het uh, okay. in, en we spreken Thank elkaar later. Oké. Okay. Okay. Dag. I know what you did last night. I called you up and you declined. I smell perfume but it ain't mine.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 Baby, Ik vind dit zo'n mooie single, hè? Je hoorde Clean Bandit met uh, Emory en David Ketta. En de nieuwe single heet Cry Baby. Nou, de Q1 zit er inmiddels op en uh, jij hebt het uh, gevolgd, uh, Richard, hier vanuit de studio aan de tofweg. Ja, uh, ja. Wat is er uit de Q1 uiteindelijk gekomen? Want net hadden we het over Max op P3 en Hamilton op P1. Maar in het laatste rondje is er uh, nog wat een en ander veranderd. Ik moet zeggen, ik val van mijn stoel af, uh, Rob. Oh, wie maar... denken dat er één staat? Ik heb geen idee. Jij vertelt het? Perez. Perez op één. Ongelooflijk hè? Ongelooflijk. Ja. En Max dan? Ja, Max die, uh, staat op nummer 7. Nummer 7. En dan uh, nummer 2 is Russell. En dan drie Sainz, Leclerc 4 en Hamilton 5. Dus uh, de Mercedes op 2 en 5, de Ferrari is op uh, 3 en 4 en dan 1 Red Bull, maar geen Max. Geen Max, maar o, ja. Max komt zometeen meteen wel hoor. In deel 2 of deel 3 van de kwalificatie, toch? Re ja. ja, toch? Laten we vanuit gaan. Ja, Richard. Oké, okay, dankjewel even voor uh, deze update over de Q1 die CS plaatsgevonden heeft. Hier op uh, circuit Sanford. Race Radio, daar luister je naar. En wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Een hele goede middag. Ja, dat was Changed en Let's Go Together. Nou, wie mocht er niet door trouwens naar de Q2... die nou net begonnen is op het circuit, Richard. Ja. Ja. De top 5 die afgevallen is, die nemen we nog eventjes met je door. En dan weten we ook wie de Q1 niet overleefd heeft. Of moet nou, dat zijn, we zijn wel een beetje de bekende namen, Rob. Uh, 16 was Ricciardo, 17 Ocon, 18 Bottas... Zo was nummer 19. Exact. En Sergeant, was was al uit. Ja, die heeft niet gereden, omdat hij uh, inderdaad uh, eerder van de baan is gegaan in de derde vrije training toen hij op het gras uh, terechtgekomen is. Dus, nou, dat wat betreft uh, dit, uh, we hebben het uh, straks gehad, trouwens, over de F F1 Academy. Heb jij daar nog gegevens over, Benno, wanneer die weer uh, mogen optreden daar? Oeh, wanneer die mogen optreden. Nou, dat wordt uh, vanmiddag nog. Ja, ja, ja. Dan, uh, de dames die komen om vijf uur, gaan ze hun eerste race doen. Van vijf tot uh, vijf, uh, vijf over half zes. En, uh, die mogen twee keer racen, dat is natuurlijk ook wel leuk. Hè? Twee keer racen en twee... daarom ook twee keer kwalificeren waarschijnlijk. Ja, ja, ja, hey. dus, uh, dus dat is hartstikke leuk. En het is, uh, ja, het is nog lang niet afgelopen daarop, dat circuit natuurlijk. Want, eens even kijken, We hebben het programma loopt door vandaag en morgen tot half negen. Dat is natuurlijk om die, uh, om die bezoekersstromen maar een beetje te spreiden... En uh, die Davina die traint nog op. En uh, Django traint nog op. En ene meneer Schuitmaker. Oh, traint. die kennen we wel natuurlijk. Oh, die kennen he? we allemaal moet wel. Moet ik die ja. plaat even draaien? Dat is, nee, oh, ja? dat, is, dat, is, dat is allemaal in de fanzone. Oh ja, Laten we het even over die fanzone houden. Want ik, ik vroeg aan de week aan jou van... Uh, ja, wat is dat nou eigenlijk? En hoe moet je dat nou eigenlijk voorstellen? Maar bij de, achter de ingang... Uh, van de toegangsweg, dan zie je een groot reuzenrad. Dat kan je allemaal zien op onze webcams. Ja. Die, uh, dan zie je een groter. We hebben dus twee reuzenraderen. <laughs> reuzenraderen. Is, is, is dat goed Nederlands, Richard? Is een, uh, wat is een reuzenrad in het meervoud? Reuzenraderen. Ja, want ja, kijk. Idee. Ja, Richard is wel de meest gestudeerde onder ons. Dus, uh, nou, en, ho, ho, ho, oh, oh, ho, oh. oh, ho, oh, oh, ho. Oh. Ja, ja, nou ja, goed. Hij heeft uh, hij heeft een middelbare school. Ik en, heb de universiteit. Uh, ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, wat is het dan, meneer Harms? Ja, ik denk reuzenradden. Radden, oké. Okay. Ja. Nou, goed. En, uh, daar <laughs> hebben we heb Leon, Leon. Leon weet de, het misschien. We zullen straks Leon straks even, even vragen. Het ja. de van reuzenrad... Ja. Raders. Nee. Raders. Raders. Raders. Raders. Reuzenraders. Ik uh, zoek het even op. Ik ga even ja, ja, ja, op uh, ja, ja. reuzenraders. Nou, mocht een luisteraar weten wat het meer is van reuzenraders... Waar dan, kunnen we mee zitten? Tijdens de Q2 die uh, nu in volle gang is op het circuit. Lecler, Leclerc op dit moment op P1. Sainz P2. Piastri is uh, de derde plek op dit moment. Uh, Hulkenberg P4. En Perez vinden we op P5. Waar vinden we onze eigen Max? Die vinden wel P8 op dit moment, maar die heeft zijn outlap dus die uh, moet nog lekker een tijd uh, neer gaan uh, zetten daar uh, op het circuit in deze Q2. Reuzenradden, nou ja, raden ja, ja. Maar wat wil je nou zeggen? Nou ja, dat we dus, er uh, was natuurlijk in de aanvang van dit weekend was het natuurlijk een heel goed doel, wel of niet een reuzenrad in Zandvoort. En nu hebben we niet één, maar hebben we er twee. Nou, ja. dat is. Uh, Waar heb je het dan eigenlijk bij over? Bij Zandvoorten ze he? had het over het reuzenrat uh, op het dorp. Hè? Ja, ja, goed. Maar ja, op goed. onze eigen dorp. Ja, dat is wel het zo. Je moet, je moet wel een heel duur kaartje uh, kopen. Wil je in die fanzone komen om dan in dat reuzenrat uh, te uh, kunnen komen? Uh, nou ja, wel mooi reuzenrat. Ja, ja, ja. Ja, Rob. Dus, uh, dan kan je uh, ook uh, uh, gewoon tijdens het uh, gewoon op de baan kijken. Ja, maar dat Reusenrat, dat is dus eigenlijk op dat paddock uh, gebouwd. En uh, dat is gewoon een evenemententerrein denk ik, Rob, op zichzelf. Uh. Ja, klopt. Klopt, klopt, en daar uh, vindt van alles uh, plaats. Uh, je kan uh, zeg maar, uh, zelf uh, coureur spelen achter zo'n stuurtje, weet je wel. Oh ja. En uh, dat is altijd heel leuk, uh, kijken hoe je zelf uh, kan reizen op het circuit Zandvoort. Ja. Verder heb je daar een podium van uh, 538 uh, met allerlei artiesten. Ja. 538 staat zelf ook met de radiostudio. Okay. En uh, ze hebben ook nog bier daar. Oh, en bier. Dus. Nou, over bier gesproken. En, uh, en uiteraard uh, een broodje worst en uh, dat soort dingen. Weet en, je wat ja, een broodje oh. worst, hey Rob? Weet je wat een broodje worst kost daar? Nee. 7,50. Ja, maar dan heb je wel een lekker. Nou, Die past net in een holle kiesje nee. ja, Oké. Okay. Ja, ja. ja, nou ja. Zeg over die, uh, dat uh, bier. Ja, gisteren hadden we natuurlijk dat 0.0 uh, verhaal van Max Verstappen. En die, uh, dit nieuwe spelletje, dit game. En dat heb ik geprobeerd. Ja? ik kwam niet verder steeds dan 25 meter, denk ik. Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb, het ik, ik heb er nog nooit zo vaak in mijn leven game over gezien. De game dus. over. <laughs> Geen, <laughs> Geen beste poging. Het, nou ja, het is met de muis van je, van je laptop ja. is dat gewoon niet te doen. Nee, dat is, dat is niet te doen. Je moet echt zo'n apart stuurtje ja. hebben en uh, ja. je moet echt op een zo'n machine, denk ik ja. hebben, want. Uh, het, is, het gaat zo vreselijk hard en snel. Dat is de, het is, ik vrees toch, Richard. Klopt dat? Dan gaat toch de leeftijd een beetje spelen. Dat... Ja, dan denk ik denk het wel. Uh... Oh, oh, niet zo bevestigd. Nee, nou, ja. <laughs> maar ja, daar hoef je toch niet zo dramatisch over te doen. Nee, nee, nee, nee, nee dat is waar. <laughs> maar dat is wel. Uh, dat is op zich wel een heel leuk spelletje. Ik heb het dus geprobeerd te spelen, maar ik kwam de straat niet uit. Dus het is een ah, beetje jammer. Oké. Okay. <laughs> hey, ik heb wel een andere oplossing. over de ja. reuzenraderen en <laughs> ja. dat soort dingen. Ik zeg het eigenlijk al. Officieel is het reuzenraderen. Okay. Maar reuzenraden, dat uh, wordt ook uh, gebruikt. en het wordt ook uh, goedgekeurd uh, in de Dikke Vandalen. Dus, uh, oh, okay. Reuzenraden of reuzenraderen? Probleem opgelost. Probleem opgelost, wij weer rust. Uh, op ja. oh, nou, circuit hebben ze geen rust. Want uh, nee. daar hebben we dit moment, moment Lender Nor Norris op 1, Piastri 2 en uh, Russell op P3. En wij gaan even rust zoeken met uh, hele lekkere muziek. This is Race Radio by ZFM. It is UB14 with Chris Eind and I've Got You, Babe. They say we're young and we don't know. Is de UB40 en I've Got You Babe gevolgd door deze. Dat was de nieuwe single van de Katy Perry en uh, Lifetime. ZFM Race Radio Pit Report, Report. Wij schakelen weer over live over naar het theater van de autosport en daar zit hij weer of staat hij weer Rental de staat nu. Ik sta nu. Hij staat nu. staat nu. Kijken naar Q 2 hè. Ja, hoe gaat hij? Hoe gaat hij daar? Ja, goed. Ja, nou ja, voorlopig word ik wel een beetje verspeeld dat McLaren uh, bovenaan. Uh, Verstappen of 4. En uh, ja, de rest uh, Ferrari. Ja, zit in de gevarenzone. Nou, dat mag toch helemaal niet gebeuren. Hè? Die moet er nee. komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ongelooflijk. Ja. En uh, Perris uh, doet het ook wel aardig. Geen de Q1 uh, ook. Nu sneller als Verstappen. Dus ja. ja, het is allemaal best wel een beetje spannend. Ja, C is, is, heeft uh, nu ook onderweg. Ja, jongens. Uh, het zit zo dicht op elkaar. Hè? We praten over een halve seconde en je ligt eruit, hè? Het is oh, echt maar. niet normaal. En komt dat helemaal liefde. door die nieuwe race met die vleugels en dergelijke. En, uh... Ja, ik denk het wel. Uh, het team zit er toch wat dichter op elkaar als we denken. En het is wel een heel klein foutje. En Zandvoort ja, blijkt toch wel uh, heel erg winderig te zijn. En ja, die auto's hebben daar enorm veel last van. Ja, daar kan je dus mee verliezen. En, uh, en uh, dus het is allemaal wel... Uh, ja, het gaat allemaal... Het is, echt, uh, het is tiende werk, duizendste werk, zullen we zeggen. Ja, niet, maar. niet normaal. En dan uh, sta ja, je in één keer... Uh, niet in de top drie, maar dan uh, zit je op 10.000 uh, tien, uh, of zo. Nou, Waar ja, hebben we het uh, over? Verstappen 7 op het ogenblik, hè? Dus, ja. Ja, ja, ja. Dat moeten we niet hebben. Ja, en Hamilton. Hamilton eruit, hè? Dat Hamilton moet, eruit. Dat moeten we ook niet hebben. Dus... Uh, we ook niet hebben. Ja, het is, de jongens, het is een hele rare kwalificatie. Hè? Ja. hele rare kwalificatie. Zeker. Ja. Nou, hoe lang hebben we nog te gaan, trouwens, met de kwalier? Uh, de vlak valt al. Dus uh, het is uh, nu gewoon doorgaan. Oh. En uh, de laatste zit op de baan. Uh, Louis heeft hem eruit niet meer. Die is klaar. Hè? Ja, die is klaar. Dus jongens, we zijn Ferrari eruit. Ja. Erachter eruit. Uh, ja, Mercedes Zalberaar eruit ook. Uit. Ja. Roekelberg eruit. Mag ze dus eruit? Ja, de jongens, er heel apart. Heel apart dit. Hele rare Q2 en uh, ja, de, win, de wind zou ook wel een rol gespeeld hebben, neem ik aan dat. Ja, man. ik denk het wel. Een klein stuurfoutje toestand. Ja, als het maar om honderden en duizenden gaat, dan is een hele kleine correctie of een hele kleine uh, bewegingstuur of stuur tegenwoordig al genoeg. Zo dicht zit die Formule 1 op elkaar. Ja, en, en als ze, als ze nou uh, de andere richting hadden uh, gereden over het uh, circuit, hadden ze dan minder last van de wind gehad of niet? Nou ja, is de wissel misschien op een betere positie. Maar ik kan je vertellen, ik heb ooit wel eens een keer vroeger het circuit, dat mochten we toen op een dag mochten we het circuit tegengesteld rijden. Dat is heel eng. <lacht> dat is heel eng. Want dan kom je op een gegeven moment bij de lunch, kom je bij Hunsrug naar beneden zeilen en dan staat alleen maar aan de linkerkant een hele grote betonnen muur. En dat was toen nog een betonnen muur, tegenwoordig een kombocht. Maar dat was uit de periode dat er geen uh, kombocht was. En dan kom je naar beneden zeilen en dan wordt het circuit opeens heel anders. <lacht> dus uh, nee, gaan we niet doen. Gaan we niet meer doen. <lacht> Ja, toch is dit een, een discussie die nu speelt op bijvoorbeeld Facebook door ja, verschillende mensen. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. En um, waarom zouden we dat niet doen? Natuurlijk met de nodige aanpassingen. Maar dan heb je, heb je twee circuits in één. Ja, maar je hebt ook behoorlijk wat aanpassingen nodig. Want uh, zeker achter op het circuit. En schijfelijk wat totaal anders. En dan kom je echt heel erg hard uit. En dan ga je richting sloten maken. En dan heb je eigenlijk helemaal geen uitloopzones. Die zijn er niet. Die zouden neergezet moeten worden. Ja. Uh, je hebt bij de hunstige naar beneden 0,0 uitloopzone. Ga je daar eraf. Dan sta je in in uh, pedalcane, zeg maar. Dat wil je natuurlijk ook niet. gaat. Nee. En uh, ook de tassenbocht, ligt die uitloopzone, is eigenlijk daar al een beetje afgelopen. Dus die zou ook helemaal verlegd moeten worden. Ja. Uh, en dan hebben we het. Helemaal niet over de hans Ernsbochten, zeg maar de oude, oude Audi S. Als je dat kijkt, als je daar dan weer recht door gaat, dan, dan uh, zit je uh, dan, uh, in het heel smalle stukje van paddock pedal, pedal 2. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Dan, moet, dan moeten we wel serie. Er zitten wel heel mooi hekken. Dus ga je recht door, je gaat door het hek, dus ja, dan ga je gelijk op paddock. <lacht> ja. Ja, ja, Dus dat is moestig. Maar nee, dat, dan, dan moeten er we wel zoveel aanpassingen komen. Dan, dan, uh, het is wel leuk. Uh, ik heb het gedaan. Het is wel heel apart, en je gaat heel anders naar een circuit kijken. Ja. Uh, maar uh, nee, nee, klaar. <laughs> nee. Maar jij, jij hebt het dan over uh, bochten, maar die kombochten, kan je die dan wel tegengesteld rijden? Ja, geen idee. Dat heb ik nooit gedaan. Ik denk nee. het wel. Want je, je wordt er ook uitgeslingerd. Ja, geweldig toch? Dus er, ja, dus, uh, ja. ja uh, en dan is opeens die baan. Kijk, Zandvoort is al niet zo heel breed. Hè. Het is een nee. vrij smal circuit. En uh, Dan wordt die baan opeens wel heel erg smal hoor. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, dan heb je echt elke. Uh, ik denk dat het rommel gaat geven. Ja, veel rommel. Ja, nou, zometeen uh, ook weer uh, rommel met de Q3. Die gaan we uiteraard uh, volgen. Ja. Maar net als in vorige uur hè, had ik je, hadden we je ook gesproken. En toen hadden we het even over de F1 Academy. Wat is het ja. leuk dat die op Sanford rijdt? En dan uh, ja, ja. in dit raceweekend gewoon mag ik heel erg zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat we zo'n programma hebben want de, en dat ik dan blij ben dat hij in de formuleklasse daarnaast nog rijdt. En die, voor die uh, dames van de Formule 1 Academy is het natuurlijk prachtig dat ze zo voor zo'n uh, publiek uh, uiteindelijk uh, zo'n groot publiek mogen rijden natuurlijk. En uh, nou vind ik het wel jammer. Dat ik, uh, we zitten nu aan het beeld te kijken eventjes vanuit de studio uh, van Vierplay... dat de tribunes daarachter wel heel erg oh. leeg is. Ja, dat. Uh, nou ja, inderdaad. Waar zijn die mensen? Ja, ja, geen idee waar die mensen zijn. Vorig jaar zat het volgens mij toch helemaal stapje vol. Maar, um, dus er zijn best wel wat kaartjes in de omloop, denk ik hier. De mensen zijn al zo nat geregeld, zijn er klaar mee. En al naar huis gegaan. Nee, maar voor die meiden is het natuurlijk fantastisch, want het is natuurlijk een, een groot plat. Ja, Tijdens een capri wedstrijd gaan rijden is het natuurlijk, of weekend, uh, waar heel veel, uh, zoveel te zien is en zo groot te zien is, is voor die meiden natuurlijk helemaal prachtig dat je daar mee kan doen. Maar ze rijden oh, op verschillende venues, hè, dus het is niet zo dat ze alleen maar op evenementjes rijden, waar helemaal niks te doen is. Uh, maar de, ja, tijdens de Capri rijden, ja, droom, droom van elke uh, coureur, ook van die porsche is dat een droom. Ja, is en, dat een beetje het grootste wat, uh, wat ze nu op Sanford dan uh, meegemaakt uh, hebben, zeg maar? Uh, ja, ik denk het wel, de, de, dit was, uh, is wel fijn. dat ik alle dames heb ik alleen maar zien lachen. Ja, dat zag ik ook, ja. daarom uh, oh. begon ik er ook over, die waren echt zo uh, helemaal... Uh... Die te lachen en, uh, en uh, dat is daar toch vink, heb je meegemaakt. Maar, uh, en uh, wat zijn het, 16 dames, 17 dames, ik weet niet eens hoeveel er, ik heb het niet zo heel erg gevolgd, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind... Het prachtige voor die dames, ik vind de plassen, heb ik zoiets van, nou ja, leuk dat het er is. Voor mij niet zo heel veel waarde. Ja, het zijn vrij lichte auto's, hè, geloof ik. Ja. Nou, die F4's is natuurlijk, die wordt in feite de opstapplassen naar de GP3, zo moet je het zien. En er zijn natuurlijk in Europa verschillende series die met, die, uh, met deze auto's rijden. Maar al die auto's rijden dan ook nog een keer. Uh, met verschillende, moet ik zeggen, verschillende uh, standen van vleugels, toestanden, banden. Dus het is niet een eenheidsworst. Dus Voor die uh, meiden is het ook iedere keer als ze naar een ander land gaan, we even omschakelen om zijn auto te, te rijden. Ja, maar ze hebben het in ieder geval naar hun zin hier op Zandvoort. Zag ik nou trouwens dat er twee kwalificaties waren geweest voor die dames? Ja, ja twee kwalificaties. Ik weet niet helemaal hoe het systeem werkt, maar ik begrijp dan dat als je dan in die laatste kwalificatie was eentje tweede. En die staat dan weer op pol voor de tweede wedstrijd. Oh, lekker logisch allemaal. Ja, ja. Dat, dat is ook voor het publiek niet meer logisch, denk ik. Nee, want die ja, wedstrijden die zijn vanmiddag nog, zei Ben net ook. Ben er ja. toch? Ja. Ja, ja. ja. ja dus vanmiddag nog een wedstrijd. Dan hebben ze morgen of dan ook nog een wedstrijd. Ja. Ik, ik hoop het wel het publiek wat te zien. Uh, klaar toch? Moet, uh, dus uh, dan, ja, dan uh, mogen ze nog even lekker aan de bak dadelijk. En de Porsche Cup zeker ook nog een wedstrijd vanmiddag. Uh, ja, dus dit, ja, nou, morgen, ja, morgen ieder geval. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen in ieder geval. Ja, dus, uh, vandaag niet meer. Ja, De, de, de Porsche Cup, uh, daar uh, zullen we het even over hebben. Want uh, drie Nederlanders uh, in de top drie van de kwalificatie. Is dat wel eens eerder uh, voorgekomen? Ja, nou, volgens mij we hebben we, we hebben acht, negen Nederlanders aan de start. Uh, ja, ik weet niet eens of het top doen, maar Larry zit er natuurlijk altijd wel bij. Ja. Uh, volgens mij was het de derde was het nu geloof ik, hè? Die is nu nee, de derde huub Huige orde of zo. Ja, ja. Vijf mijn hoofd. Uh, en, ja, ja, ja. En, en dan hadden we op de eerste plek Larry tevoren en de ja. derde plek Jaap van Lagen. Oh, ja, Jaap is derde geworden. ja, oh, ik heb, ja. Die, heb ik even niet meegekregen. Ja. Uh, oude rot, hè, Jaap, hè? Ja, ja, de, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, heb ik ooit vroeger nog op het telk heb ik die uh, leerdriften. Dus helemaal geweldig. <lacht> <lacht> nou ja, Jaap, Jaap geweldig dat hij daar toch bij zit, want Jaap is, uh, die komt wel met wisselende weersomstandigheden altijd wel naar voren. Of hij morgen die derde plek kan houden, weet ik niet, want hij zit wel bij een team dat, dat niet uh, ja, bij de top hoort, zeg maar. Dus het ligt een beetje aan hoe, hoe droog het is. Ja, en dat viel me op uh, gisteren en vandaag ook bij Jaap van Lagen. Dan op het laatste moment zit hij in één keer een hele snelle ronde. Want daarvoor uh, ligt hij op de twintigste plek of zo, En in één keer komt hij naar voren. Ja, maar ik heb volgens mij ik heb even af en toe gekeken. Want ik was druk bezig hier in de winkel met de klanten te helpen. Um, dat, uh, dat Jaap heel lang in de pits heeft staan wachten. Omdat er toch die, die baan steeds meer beter werd. Dus ja, dan is Jaap zijn avond hoor, Die zegt, joh, ik hou mijn bandjes heel. Ik, ik, ik, ik spaar mijn banden. En ik ga gewoon met één setje doen. Anderen misschien al twee setjes gebruikt hebben. Ja, dus, dat had hij natuurlijk voor jou geleerd. Nou, weet je of het het mij geleerd heeft, maar het is een heel slim mannetje die Jaap. Klopt, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, morgen even na 12 uur, dan hebben we de Supercup van de Porsche, uh, Porsche Mobiel One Supercup ja? race uh, even na 12 uur vanmorgen. Ah, Oké, okay, nou ja, dat, nou, is, uh, wel, dat is wel een spektakel. Ja. We Kendall, een, ja? een vraagje, uh, het is een heel karig uh, programma. Ja. Uh, F2 en F3 mogen niet uh, meedoen. En dan nou begrijp ik dat F2 alleen maar doorgaat als F3 meedoet en andersom. Ja. Maar waarom kunnen zij beide niet uh, meedoen eigenlijk dit weekend? Ik heb geen idee, dat zijn natuurlijk afspraken die tussen die uh, organisatoren en wie Zandvoort is gemaakt. Uh, er wordt gesuggereerd van ruimtegebrek, uh, ja. plek in het programma. Ja. Nou, jongens, plek in het programma, als ik zie wat er rijdt, kan je volgens mij nog wel zes raceklassen race race uitnodigen. Hadden ja. is mij ook nog wel kunnen uitnodigen met dat is dus het de Zeker. Zeker. het is een dat het ja, niet gebeurt. Hadden, hadden we serieus al waar gemaakt. Ja. Dames, Had het ook iets te uh, maken met de pitboxen? Ja, nou ja, pitboxen, dat soort dingen, die jongens hebben, maar dat hebben ze op andere, andere evenementen ook niet. Als de Formule 1 op een monster staat, gp2's krijgen, zij de pitboxen ook niet. Dus we staan ze er ook voor. Ja. Dus ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft. Ik denk dat het toch meer ook ruimte rondomheen en misschien toch wel bepaalde afspraken. Ik denk dat Sanford heeft gezegd, joh, wij willen alleen maar gp2. Ja, en die werken alleen maar samen. Mm -hmm. En uh, dus die zijn altijd alleen maar samen op het circuit aanwezig. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar het, het, het heeft absoluut niks te maken dat ze geen ruimte in het programma hebben gehad of geen plaats, eh, dat ze die auto's kwijt konden ergens rondom. Wat, hey joh, uh, de, nee, want Rendel hadden ze net zoals vroeger... gewoon de auto's weer in het dorp kunnen parkeren. <laughs> ja. Ja. Nou ja, uh, ik, ik weet niet wat er op de slotelmakerslips schoon staat. Uh, dan huur je die af, weet je. Ja, je dat, wat ja, dat zat uh. allemaal dicht, ja. Ja, weet je, als dat, als dat uh, gewoon nu een parkeerterrein voor een gewone auto's of voor materiaal, dan zet je dat weer ergens anders neer. Ja. En al, al moest je ze op de betonstrook hebben voor de bussen langs uh, de kust, daar kunnen ze ook staan, hè? Ja, ja, ja, ja, nou ja, Ik weet wel van Robert van Overdijk dat ze er wel van baalden dat uh, de F2 en F3 uh, dit jaar niet. Uh, in het programma zaten. Dus we ja. we er wel ruimte vrij voor uh, willen maken. Ja, ik, ik, heb, ik heb hier een uh, klant van me staan, die is gisteren geweest en zei, ja joh, we zitten gewoon anderhalf uur, twee uur te wachten en naar oude hoer te luisteren en naar muziek te luisteren. Ik kom voor autosport. Uh, en uh, da daar kan ik wel begrijpen dat, dat als jij dan helemaal naar de andere kant in de duinen zit op het circuit, dan krijg je ook helemaal niks aan de, van de voorkant mee. dan alleen maar door de speakertjes een hoop geklets en een beetje muziek. Ja, daar zitten die jongens niet op te wachten. Die willen uh, auto's zien rijden. Ja. En als je anderhalf uur, twee uur in die duinen er en er gebeurt helemaal niks, ja klaar weet je, uh, dat begreep ik ook dus straks echt gewoon helemaal niet van die, uh, van die derde vrije training. Uh, zet die klok stil of zet er nog stil, we gaan nog een kwartiertje door, maar het publiek wil die auto's inrijden, daar komen ze voor, daar betalen ze heel veel voor en dan moet je dus heel vrij in zijn om een je, je programma om te gooien. En uh, ik vind dit nu gewoon serieus karig. En, uh, en je, ik ben ook heel eerlijk, Zandvoort zet natuurlijk een fantastische show neer en met hulp, uh, het is daar één groot Feestje, maar het gaat uiteindelijk om die auto's op de baan. Die brengen de show. Klopt. Ja, dus en uh, ja, we hebben natuurlijk dit jaar voor het eerst die uh, verlengde pitstraat. En ja. het rare vind ik daarvan. Het is toch een hele verbouwing geweest op het uh, circuit. Heeft ook wel uh, heel wat geld gekost. En het was eigenlijk speciaal voor de Formule 1 gedaan. Maar ik hoor helemaal nog geen nieuws erover hoe het bevalt en uh, of uh, teams daar nou wel tevreden zijn over de pitstraat of niet of. Uh, nou ja, wat je, het eens, wat je ziet, is dat de pitstraat van Sanford nog steeds heel erg smal is. <laughs> en dat zie je vanavond bij het wegrijden. Met de snelle lane en de, de, de, de work, working lane heet dat dan, waar ze gewerkt wordt. Als je dan de auto weer ertussen moet, dan is het toch allemaal heel erg smal. Dus dat kan morgen als het een beetje gekke wedstrijd wordt met gekke tegelijk pitstops, kan het best nog wel eens heel spannend gaan worden. Uh, dat je weer zegt uh, dat er weer van die ongecontroleerde uh, releases zijn, dat er een eentje voor de andere gaat. Dat is dan allemaal toch wel heel smal en je kan er niet uitwijken. Dat nieuwe pit gebeuren. Jongens, ik ben er een paar keer geweest, het ziet er fantastisch uit. Ik kan me niet voorstellen als je daar met je team in staat, dat je het, uh, dat je het heel erg slecht hebt. <laughs> okay. Nee, zeker niet. Nee, dat ziet er heel goed uit. Uh, echt. Het ziet er heel goed uit. En, ja. uh, ik heb geen idee of ze er gebruik van maken. Ik ben nog zelf niet op de screen geweest uh, deze dagen. Uh, maar het geeft natuurlijk wel wat meer ruimte ook voor andere dingen. De medische dienst, die kan misschien een extra pitboxje krijgen. Uh, andere zaken. Uh, die ruimte hadden ze gewoon echt nodig. Moe, die hadden ze gewoon nodig. En die hebben ze er wel lekker bij gekregen. Maar ik wel meer verbaasd van ben jongens. Wat er allemaal bovenop gebouwd is weer. Hè. Het gaat helemaal nergens over. Zo, eh, als je het ziet wat een complex van boven dat is. Dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Dat jongen. is zo'n mooi gebouw. Ja. Wat ze dat ni daar niet hebben. Over, over, over twee, drie weken is alles weer weg. En denk je, wat staat er toch eigenlijk een oude meuk? Ja, ja, <lacht> ja. Nee, dat is ook zo. Ja. <lacht> ja, dat is waar. Ren hey, Rendel, tot slot eh, nog even een korte vraag. Want, eh, ja, we hadden eh, vorige week eh, Bas van Bodegraven eh, van max ja. in de uitzending. En uh, we zouden hem deze week weer in de uitzending hebben. Helaas uh, is hij even een klein beetje ziek. Dus oh. uh, gaat het even niet lukken. Hoopt hij wel weer snel op het circuit te zijn hoor. Maar uh, hij liep gisteren met zijn camera, weet je wel. Voor, uh, van de Co-Max camera. Ja. Ja. Liep hij met de livestream, liep hij in de afloop... liep hij door de pitstraat heen. En uh, ja, toen filmde hij dus bij uh, alle teams en zo... dat mocht hij ook uh, gewoon doen. Wel achter het hek blijven, op een grote afstand... Maar bij Red Bull stonden allemaal van die, van die jonge dames. Die kregen eerst van hem een Co-Max flyers om uit te delen. En hij zei erbij, ja ik was de eerste fanclub van Max Verstappen. Dus Absoluut. ze had een beetje promotie voor zichzelf gemaakt. En uh, ja, toen zei die dame ook, van, geef mij maar even die camera. En toen ging zij met die camera gewoon heel dicht zo langs die auto. Dus had hij toch wel exclusieve beelden even. Mm, Oké, okay. leuk. Oh, ze niet blij mee <laughs> Maar het gebeurde wel. Ja oké, okay, maar dat, dat zijn wel... Euh, als dat net het ene dingetje van 2mm gefilmd is wat ze niet willen laten zien, dan heb je toch een probleem. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja jongens, het is daar natuurlijk... Uh, ga je, je zag het er straks hè, ook uh, vanmorgen met uh, die auto van Sargent, Die komt dan de pits in, Daar gaan gelijk hekken omheen, doek overheen. En ik zat zo te kijken en zei, volgens mij is hij stuk. Ja, nee. nou. Maar dan zijn ze nog steeds alles aan het verbergen. Ik denk, nou, volgens mij krijg je daar niet veel meer van te zien. Nee. Is echt stuk zeg maar. Ja, maar, was, ja, was je ook behoorlijk verbrand eraan? Was je die auto? Ik heb uh? geen idee, want het gelijk een doek overheen gegooid. Maar uh, ze, ze, zijn niet, ze hebben hem niet klaargekregen voor Q3. Of nee. voor, voor de kwalificatie. Nee. Ik denk dat die jongens uh, vanavond niet aan het stappen zijn naar Amsterdam. dat ze dan dat het aan het bouwen zijn. Als, de, als ze dat mogen. Hè, want het kan best zijn dat tijdens Park Vermeer niet aan de auto gesloten mag worden. Ik heb geen idee hoe daar de regels in zijn. Dat is in dat dikke boek van uh, 3 kilogram. Maar, nee. uh, Rennel, nog een ja. vraagje. Heb jij al uh, zicht op... Uh, 2026 en verder? Nou ja, de rijders. Ja, nou ja, wat nee, ik bedoel de, of, of het naar Zandvoort komt. 26? Nee, ik heb het helemaal gezegd. Dat, laat het zo zeggen, dat is aan, aan Richard en al zijn mensen en de, de, de baas van het circuit. Of ze het lonend gaan vinden of niet lonend gaan vinden. Ik denk dat de FOM, waar heel duidelijk is, die zeggen wij vinden Zandvoort mooi. We willen het op de kalender houden. Maar ja jongens, dus het zijn ondernemers. Als ze aan het eind van de rit uh, uh, verlies draaien. Dan denk ik dat die op een gegeven moment zeggen, ja we gaan het feestje niet meer doen. Nee, dat is wat Ik moet zeggen, ik kan me voor vorig jaar herinneren tijdens de kwalificatie. Dat alle tribunen zeiden, helemaal stampie, stampie, stampie, stampie vol. Had, en ik zag net een uh, shot van boven. Dat is nu niet zo. Nee, nee er zijn gewoon kaarten over. Maar ik uh, ga jullie onderbreken, want we zitten in de Q3 natuurlijk. Ja. Lennon Norris op P1, Piastri P2. En Max uh, gaat weer uh, de baan op en hij staat op dit moment op uh, P3 in, uh, in de Q3 met nog drie minuten te gaan. En wij gaan op naar het nieuws. Dankjewel, Rendel En uh, tot zometeen. Een derde uur ja. nog even. Of ja, later. vier uur dan. Voor ons. Ja, Toch? Ben hoog? vier ja, uur. Ja, vier uur. Oké, okay. okay, tot zo. Hoi.